11 uur. De Radio 1 Sportzone. Willemijn Veenhoven en Felix Mörders. Oud-BMX'er Sander Bisselink is hier zo meteen te gast. Die heeft nogal wat gebroken, niet geloven. En er is eigenlijk vandaag weinig sport. Er wordt elke dag minder gesport bij de Olympische Spelen. Maar wat er aan Nederlanders aan bod komt... dat houden we natuurlijk helemaal bij op de, deze zender. De onder andere. De hoofdpunten van dat nieuws met Jan van der Putten. De handel met het buitenland groeit nog wel, maar niet meer zo hard. In juni steeg de export met 4% vergeleken met een jaar eerder, terwijl er in mei nog een groei was van 9%. De hoeveelheid geïmporteerde goederen steeg in juni met 3% tegen 6% in mei. In de export wordt trouwens vooral meer verdiend in de handel met landen buiten de EU. De VVD in Amsterdam wil een hardere aanpak van verbaal geweld tegen vrouwen. De gemeenteraadsfractie vindt dat er stevige boetes moeten worden opgelegd. Volgens fractievoorzitter Flos is sissen of schelden discriminerend en provocerend tegenover vrouwen. Ze kunnen zich hierdoor onveilig voelen, zegt de VVD. De discussie over het lastigvallen van vrouwen op straat laaide onlangs op... na een documentaire van een Belgische filmmaakster. Zij wordt in Brussel vaak nageroepen. De KNVB verzet zich tegen de gevolgen van de crisisheffing. De Voetbalbond overweegt juridische stappen tegen de staat. De crisisheffing is een van de maatregelen uit het Vijf Partijenakkoord. Daarin is een extra belastingheffing van 16 opgenomen voor salarissen boven de 150.000 euro. Volgens de KNVB worden de clubs in het betaald voetbal onevenredig zwaar getroffen door die heffing, omdat daar relatief veel hoge salarissen worden betaald. De bond denkt dat de maatregel de 36 clubs in het betaald voetbal zeker 50 miljoen euro gaat kosten. In het zuiden van Afghanistan zijn drie Amerikaanse militairen doodgeschoten... door een Afghaanse politiecommandant en enkele agenten. Volgens een Afghaanse functionaris werden ze in de val gelokt. De politiecommandant had de Amerikanen uitgenodigd voor een diner. Daar zouden veiligheidszaken worden besproken. Bij aankomst werden ze doodgeschoten. De schietpartij was in de zuidelijke provincie Helmand. Gisteren kwamen vier Amerikanen in Oost-Afghanistan om bij een zelfmoordaanslag. NOS turnverslaggever Hans van Zetten levert het televisiecommentaar bij de afsluitingsceremonie van de Olympische Spelen. Van Zetten kreeg veel lof voor zijn enthousiasme bij de rekstokoefening van Epke Zonderland. Hij zal zondag samen met Dionne de Graaf te horen zijn. Ja, begin deze week vroeg Ewoud van Winsum, de chef de van de NOS-ploeg in Londen, mij of ik daarvoor beschikbaar was om dat samen met Dionne de Graaf te doen. Nou, ik heb daar even over nagedacht, want dat is toch een hele nieuwe missie. Het is heel iets anders dan een turnwedstrijd te slaan. Uh, maar na enkele bedektijd heb ik hem daaraan gebeld dat ik dat een hele eer vind om te doen. Uh, en ik kijk er dan ook met erg veel plezier naar uit. Dan weer nog in het noorden wat wolkenvelden. Verder veel zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen flinke zonnige periode, ook wat stapelwolken en 20 tot 24 graden. ANWB Verkeersinformatie. Ik begin met goed nieuws over de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar zijn alle rijstroken weer open. Er was een aanrijding tussen Naarden en Muiden nog wel 8 kilometer. Op de A16 Breda richting Rotterdam... tussen de knopen te Ridderkerk en de Brechtseplein nog 7 kilometer. Dat heeft te maken met een aanrijding die er was op de A20... Gouden richting Hoek van Holland. Daar staat tussen Rotterdam, Prins Alexander en Rotterdam Centrum... nog 5 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij. A28 zwalde richting Utrecht voor Amersfoort 4 kilometer en door de werkzaamheden op de A50 Arnhem richting Os tussen Heter en Knopende Ewek 10 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 En in de gezondheidszorg moet kwaliteit het toverwoord zijn. Hier zijn live vanuit Londen Willemijn Veenhoven en Felix Murders. Het belonen van kwaliteit is het antwoord op de al maar toenemende kosten in de zorg. Als artsen minder onnodig behandelen kan dat tot 8 miljard euro uh, besparing opleveren op de zorgkosten. Dat is de conclusie die oud-minister Klink van Volksgezondheid trekt in een rapport kwaliteit als medicijn dat vandaag verschijnt. Meneer Klink, goedemorgen. U heeft uh, gesproken met bestuurders en medici. Legt u eens uit dat een betere kwaliteit minder kan kosten? Ja, dat heb ik niet alleen gedaan. Um, dat is vanuit Boers Company, waar ik op dit moment werk. Tuurlijk. Ik zal het nog wel even genoemd hebben. Um, en inderdaad, is samenstel met name met specialisten... waaronder uh, met name Rudy Westendorp van het LUMC... die zich hier ook al tijden om uh, druk om maakt. Ik zal het uh, even meenemen in de aftiteling allemaal. Ja, ja maar eerder wie eerder toekomt ja. uh, soms. Um, Nee, maar het is inderdaad wel een punt wat, wat echt aandacht vergt. Kijk, wij betalen op dit moment eigenlijk verrichtingen. Um, dat doen we ook dus zo goedkoop mogelijk. Uh, het grote risico wat je dan loopt is dat je het doelmatig en efficiënt wil gaan doen. Uh, en dat betekent minder tijd voor de patiënten. En soms ook minder tijd voor therapietrouwen en medicatie goed bekijken van mensen. Um, en als je die kwaliteit laat liggen, dan, uh, dan neemt het een aantal behandelingen en complicaties toe. Uh, en op het moment dat je meer tijd in mensen investeert en in kwaliteit investeert... neem je juist die complicaties en onnodige behandelingen af. En dat wilt... gaat om hele grote sommen. En wilt u dan zeggen dat, uh, dat een, een specialist veel meer tijd moet nemen... Uh, bij zijn introductiegesprek met een patiënt? Ja, soms wel. Of bij oudere mensen. Van is deze behandeling eigenlijk in uw geval wel zinvol... Um, of staat de richtlijn uiteindelijk wel toe? Ik heb toen ik minister was, uh, bijvoorbeeld aan het CVZ, het college van zorgverzekeraars, gevraagd... om eens te kijken welke handelingen nou echt overmatig voorkomen. En dan zie je dat bij Dotteren bijvoorbeeld, rekenen ze toen voor... dat dat in 40% van de gevallen eigenlijk niet steken noodzakelijk is. Uh, en dat gaat toch om hele grote sommen. En uh, je moet mensen dan wel overtuigen van het feit dat het niet noodzakelijk is. Daar heb je tijd voor nodig. Maar ja, een verrichting levert natuurlijk ook weer geld op voor specialisten en voor ziekenhuizen. Ja, daarom is het ook dom om alleen te gaan op de prijs gaan we duwen. Uh, want dan, gaan ze, dan is het de risico groot dat er nog meer verrichtingen gedaan worden om dat te compenseren. Terwijl je eigenlijk meer tijd zou moeten uittrekken van een patiënt om samen door te nemen, is het in dit geval wel verstandig om behandeling te ondergaan. Want overdaad kan echt gezond is voor schade. Uh, voor mensen zelf, hè? Ja, maar eigenlijk zou dus een specialist betaald moeten worden voor de tijd die die investeert en niet voor de verrichting. Heb je goed gezien, dat is inderdaad wat we. U bent moeilijk te verstaan. Ik hoop dat u ergens op een punt kan staan... waar die mobiele telefoon iets beter doorkomt. U had het ook over therapietrouw. Dat moet bevorderd worden. Wat verstaat u daaronder? Nou, op dit moment is het zo dat als een huisarts of een, een, een, een apotheker... veel tijd steekt in therapietrouw... Um, dan ga, dat moet natuurlijk betaald worden, daar moet je mensen voor inzetten. Um, maar daar worden ze niet voor betaald. Ze worden betaald voor een doosje met medicijnen, wat ze aan u en mij geven. Daar krijgen we ongeveer 7 euro voor. Ja. Nou, dan is het risico heel groot, dat op het moment dat je moet bezuinigen... dat je die 7 euro gaat verlagen naar bijvoorbeeld 6,50 euro. Nou, het gevolg is dat die apothekers gaan bezuinigen... en dat ze misschien nog minder tijd gaan besteden... Uh, om mensen um, er een beetje toe te bewegen dat ze medicijnen ook daadwerkelijk innemen. Uh, ook daar gaat het om grote getallen, want neem je die medicatie... Niet in, ...krijg je meer complicaties en meer ziekenhuisverwijzingen. En dan is goedkoop, dus hartstikke duurkoop. Hoe stimuleer je dat bij apothekers? Nou, we weten ongeveer wat je moet doen. Mensen toch meer betrekken bij hun behandeling. Eerst gesprekken zijn belangrijk... Um, bepaalde mensen zijn heel moeilijk te motiveren. Dan moet je misschien de sociale omgeving uh, daarbij inschakelen. Uh, dat is goed voor de mensen, want je wordt minder ziek. Je krijgt ook minder complicaties, minder ziekenhuisverwijzingen. Uh, en dus ook minder kosten. Maar dat moet je wel goed organiseren. En daar zijn de verzekeraars aan zet. Die moeten echt die verbinding tussen de apothekers en huisartsen en ziekenhuizen... in een consultering veel meer gaan meenemen. Meneer Klink, het klinkt alsof we teruggaan naar de tijd van vroeger... dat de arts weer tijd had voor je. Ja, in zekere zin. Dat zo klopt. Het klinkt ook als het ei van Columbus. We hoeven niet meer te overwegen of bepaalde medicijnen niet meer worden vergoed. De artsen leveren beter werk, iedereen rekent zich rijk. Dus het probleem is helemaal opgelost. Als we het goed doen, dan is het inderdaad het geval. Ik versta u niet, maar als we het goed doen, dan is het inderdaad het geval, neem ik aan dat u zegt. Ja, yes, het is inderdaad het geval. En uh, Obama die zei ooit saving lives and saving costs. En dat is inderdaad de agenda. Je kunt zowel levens besparen als kosten reduceren. En de huisarts, komt die nog in beeld? huisarts komt zeer in beeld, want die werd al vaak zo... dat hij veel tijd aan een patiënt besteedt. Uh, dat hij ook veel tijd ervoor uittrekt. En hij is de poortwachter. En die verbinding, dat zie je ook in Amsterdam. Bart Meijman, voorzitter van de huisartsenaar... wil dolgraag op die manier gaan werken met de ziekenhuizen. Kwaliteit is het toverwoord in de zorg. Dat is de conclusie die u trekt als oud-minister van Volksgezondheid... in het rapport Kwaliteit als medicijn. Uh, dat u niet alleen geschreven heeft... en dat rapport dat verschijnt vandaag met dag. Geweldig dat u dat nog zegt. Dank u wel. Dag.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 Elton John, Goodbye Yellow Break Road. Wat vind jij van Elton John? Ja, toen was ik net heel erg stil. Nou ja, uh, goh, ja, jeetje. Oké, okay, ik weet het genoeg. Dat, ongeveer. Een telegram krijgen van de koningin. Dat, dat gebeurt nog wel eens op het moment dat er een bijzondere sportprestatie uh, wordt geleverd. Dan denk ik altijd een telegram. Bestaat dat nog? Heb je die nog tegenwoordig? Ja, volgens mij wel. Beatrix verstuurt er wel eens eentje. Ja. En als alle Nederlanders die goud vinden op de Olympische Spelen er een krijgen van Beatrix... dan heeft Rob van Hoof, directeur van Telegram, Telegram Service, een fantastische dag. Zo werkt dat toch, meneer Van Hoof? Goedemorgen. Hoe meer op beter, hè? Goedemorgen, ja. Ja. ja. Maar die, die bestaan nog, Telegram, hè? Ja, dat is ook de meest gestelde vraag Maar als ik zeg waar ik werk. Dan is het, oh, bestaat dat nog dan? Ja, ja. want ik dacht dat uh, uh, TNT, de vroegere PTT, ze uit de handen had genomen. Nou, wij hebben het overgenomen in 2001 van hen. En u kan er een boterham mee verdienen? Nog steeds, ja. We ja, zijn ja. maar een klein bedrijfje, dus uh, ja. En dan, uh, wat kost een telegrammetje versturen van uh, een woord of 15? Uh, uh, zeg maar 27 euro. Dat valt me nog mee. Ja, ja want er moeten een natuurlijk ingeschakeld worden die het telegram gaat bezorgen. Dus uh, dat zijn de grote kosten. Maar er worden toch alleen maar telegrammen verstuurd volgens mij met de spelen zo ongeveer van Beatrix? Met de uh, andere grote sportprestaties? Voor de rest niet. Nee, nee eigenlijk uh, dit is ook zo'n moment wat uh, veel indruk maakt. Hè? En, en dan worden vaak telegrammen verstuurd. Uh, maar ook op, op kleine schaal natuurlijk bij huwelijken bijvoorbeeld maar op grote schaal, dus bij de Olympische Spelen of bij rampen. Hè. De, de, je leest ook regelmatig in de krant de Pauze heeft er een telegram gestuurd om iemand te condoleren. En daar moet u van leven, van ben je van de Pauze? <lacht> uh, ja, nee, en nog een heel veel andere natuurlijk, ja. <lacht> ja. Ja. Maar, maar zijn er nog mensen aan wie je moet uitleggen wat een telegram is? De, de jeugd bijvoorbeeld? De, ja, ja, het schuift steeds op, maar onder de 35 uh, dan is het eerste vraag, wat is een telegram? En, en daarboven is het van, hé, hey, bestaat het nog? En wat is een telegram? Dan speel ik even onder de 35. Legt u dit mij eens uit. <lacht> ja, een telegram is een bericht wat uh, snel moet worden afgeleverd soms, maar maar vooral uh, als je indruk wil maken met je boodschap, dan wordt een telegram gebruikt. Maar hoe, hoe gaat het letterlijk in zijn werk? Want er komt natuurlijk echt iemand aan de deur, maar ja. waar, waar daarvoor, hoe zit dat? Ja, technisch gezien wordt het, dus, het wordt opgegeven of aan onze operators via de telefoon of via onze website. En uh, wij uh, seinen het dan over naar waar het afgeleverd moet worden. U doet en daar het... met aanhalingstekens, ja, dat is geen uh, echt zijnen. Soms wel, nog steeds via telegraaflijnen, maar meestal... Nee, dat ja, is niet waar. Ja, echt waar, die zijn. Telegraafleiden? Ja, dat ja, gaat ja. nog met morse signalen? Nee, dat, dat <laughs> niet. Wel met Telex. telex he, de, van Bestaan vroeger, die ook he? nog telex ja, ja, ja, ja. U hebt echt de hele handel overgenomen daar, geloof ik. Want ja, want ook het hele telex-netwerk wordt door ons beheerd. Dus uh, ja, dat hebben we ook, ja. Dus, en dan wordt het dus afgedrukt op de plek waar het moet bezorgd worden... door de koerier zeg maar, die het gaat bezorgen. En die stapt dan op zijn fiets of in zijn auto en die gaat naar de ontvanger toe. En dan krijgt hij degene die het betreft krijgt een brief, een prachtige brief. Hoe, hoe ziet ja, het eruit? een knalrode envelop en daar zit een telegrampapier in... waar het telegram aan de zijkant op staat. En als de, de verzender dat wil, dan, dan doen we er nog een mooie omslag omheen... of bosje bloemen erbij, of flesje wijn. En een zegel, of niet? Nee. Ah, oh, jammer. Dat was vroeger wel, toch? Dan kreeg je er een extra zegel op. Maar... Ja, maar dat is echt heel, heel oud al. Ja. Ja. Dat maar heeft u dat afgeschaft. Ja. U? Dat is nog voor mijn tijd. Uh, uh, uh, dat is milieuvervuilend, dus ik heb <laughs> ze gekregen. Maar ja. hoe, hoe kunt u van deze business leven? Want al met al, het zijn er geen uh, duizenden per dag, geloof ik. Nee, helaas niet. Maar we, hebben, uh, dus, we zijn begonnen met het uh, telegramdienst over te nemen van KPN, slash TNT. Maar daarna hebben we het in nog uh, 45 landen overgenomen. Dus ook bijvoorbeeld in Engeland, waar we nu zitten. Die telegramdienst is ook van mijn bedrijf. En in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en verder de hele wereld uh, ook nog. En, en dan voor die 27.50 per telegram komt het toch nog goed? Dan komt het goed, ja. En als de koningin een, een, een seintje stuurt, krijgt hij dan een speciale waarschuwing op uw mobiele telefoon. Tuu, tuu, tuu, er is een telegram van de koningin onderweg. Hoe werkt het? Ja, maar dat heb ik gewoon via Google Alerts. Dus daar heb ik ingeschakeld. Uh, als er iets in het nieuws komt over telegram, dan wil ik graag een berichtje. Nou en. De, uh, nee, maar en... ik bedoel, ze, ze bellen de operator belt niet van de koningin heeft gebeld. Dan nee, moet een telegram. Nee, nee, nee, nee. Nee, uh, iedereen is gewoon dezelfde klant uh, voor ons. Wordt en, niet ook, met speciale niet, ega's behandeld? Nou, elke klant wordt even gelijk behandeld, ja. is ja, ook geen uh, uh, uh, speciaal royalty tarief. <laughs> nee. Ik zou er wat opzetten. <laughs> nee, ja, ja. nee, dat doen we niet, dat is niet eerlijk. Maar dus, dus de telegrammen die Beatrix verstuurt gaan altijd via u? Sowieso? Ja. ja. ja. Dus en? heeft u al koninklijke voor uw naam staan? Nee, dat niet, want dat is alleen maar als je 100 jaar bestaat, geloof ik, toch? En dan bestaat u nog niet. Nee, ja, de telegram is op zich wel, hè, 160 jaar of zo, dus, maar, ja. En stuurt ze vaak een telegram? Nou ja, als zij het zelf in de pers brengt, dan, dan kun je ervan uitgaan... dat ze telegram stuurt sowieso natuurlijk, dus, maar... ja, verder is gewoon een klant die... U houdt het niet bij? Ik hou het zelf persoonlijk zeker niet bij, nee. Nee, nee Renomi heeft een telegram gehad, hè, Epke. Uh, ja. uh, nou ja, misschien nog wel meer. Uh, dat weten we dus allemaal, dat is, dat is heel leuk, maar... Het, het, het lijkt mij toch ergens wel een uitstervende business. Bestaat u nog over twintig jaar? Uh, nou, dat is wel erg ver vooruitkijkend. Maar het wordt uh, elk jaar een heel klein beetje minder. Maar we compenseren dat weer door van, dan die landen... waar de telegramdienst nog in officiële handen is... van de telecom of de post, die willen er dan vanaf. Dus we compenseren dat verlies aan aantallen met uh, het overname van een andere telegram. Maar zijn er, zijn er landen waar, waar het nog veel meer de ja, dagelijkse gang van ja, ja, ja. zaken is om telegrammen te sturen? Italië bijvoorbeeld, als iemand overlijdt dan stuur je hem een condoliancetelegram. Ook als je naar de begrafenis toe gaat, bijvoorbeeld nog steeds. Dus in Italië worden er geloof ik nog 50 miljoen telegrammen verstuurd. In Rusland nog 9 miljoen vorig jaar. Japan nog iets van 12 miljoen of zo. We hebben de Britten ongelooflijk veel medailles gewonnen hier op de Olympische Spelen. En ja. je hebt ook uh, het Britse telegrambedrijf overgenomen. Ja. Merkt u daar iets van? Ja, op zich uh, het zijn er wat meer. Maar na Engeland, na Engeland toe uh, zijn er sowieso al duizenden telegrammen per maand. Dus uh, ja, het is wel ietsje meer. Ook van andere landen, hè, andere presidenten en koningen... sturen uh, wel wat telegrammetjes naar hun, uh, hun winnaars. Maar het, ja, het is niet zo dat we kunnen zeggen... oh, wat een enorme piek. We kunnen het bijna niet aan. Meneer Van Hoofd, de oorsprong van het telegram, waar ligt die? Ja, de allereerste oorsprong is natuurlijk dat mensen snel berichten over wilden brengen. Ja, en eerder ging dat met de postduif, daarvoor nog rooksignalen en dergelijke. En toen kwam de optische telegraaf, dus met een verrekijker, kijken naar een toren waar tekens gemaakt werden voor letters. Nou, dan kon het weer een beetje sneller toen de elektriciteit uitgevonden werd, zeg maar. Want dan kon je die elektrische kabels gebruiken om seintjes over te versturen. Dat werd morsen. Dat werden weer letters en dat evolueerde eigenlijk tot internet en sms en alles wat we nu hebben. Het eerste telegram ongeveer, dat ging via en dat ging via tu tu tu tu tu tu Nou ja, daarvoor had je nog een schakelaar waarmee je letters aan kon duiden, waarbij dus een elektrisch stroom over de lijn ging en dan wisten de andere kant, als die stroom zo lang was, dan was er inderdaad die letter, moest dan opgeschreven worden. Maar dat duurde heel lang natuurlijk. Ja, want hoe lang was een telegram toen onderweg? Ja, uh, dat, dat weet ik niet, maar in de eerste instantie was het wel een aantal uren voordat het afgeleverd kon worden. En wij doen het nu, kunnen we eventueel binnen een half uur, overal in Nederland, sowieso wel zijn. En dat garandeert u ook? Als de klant dat wil, wel ja. Ja, op ja. het moment dat, uh, dat er dan drie kwartier over gedaan wordt, wat dan? Dan krijgt de klant zijn geld terug. Ja. Dat gebeurt. Ja. En, in... en in het buitenland? Uh, en elk land heeft zijn Engeland? eigen afleveringmethodes. In Engeland kan het ook CMD binnen twee uur. Ah. Maar veel klanten zeggen, nou het hoeft niet zo supersnel... Ja, als het maar vandaag wordt en sommige klanten zeggen nou, het mag ook wel iets goedkoper en dus iets langzamer, doe maar morgen. Dat gebeurt. Want het gaat om de impact die het bericht maakt. Dus niet, de snelheid is niet meer zo belangrijk als vroeger. Vroeger was vooral de snelheid heel belangrijk. Nu is het vooral omdat het zo zeldzaam is... is het de indruk die je maakt bij de ontvanger. He, er ligt een stapel post op het bureau van de directeur... zeg maar, en die schuift hij opzij als er iemand binnenkomt... en zegt van ik heb een telegram voor u. Dat gaat hij eerst openmaken. En dat is gewoon een courier die er binnenkomt... of is dat iemand speciaal door u ingehuurd met een telegrampetje op... en een telegramuniform. Die dan een lied gaat zingen. Ja. Nee, een zingende telegram hebben we niet. Nee, uniformen hebben we ook niet meer, want ja, het, het zijn geen grote Volumes natuurlijk. Voor zo'n courieren zijn het er een paar per dag misschien. Dus het stelt niet zoveel voor. Ik vind het onvoorstelbaar dat het nog bestaat. Ik dus... wil er ook een. Ja, nou, nou, kan u ook dat, misschien uh... wil uh, meneer Meurders <laughs> er eens Ik dacht het niet. <laughs> wat, kost, wat kostte het ook Dat is weer? hem te duur, denk ik. <laughs> okay. Maar ik, ik ben heel benieuwd of de Nederlandse hockeydames ook vandaag een telegram ja, krijgen. Van zouden ze dan beter? allemaal eentje persoonlijk krijgen, denkt u? Hm. Dat hoop ik wel natuurlijk. Ja, ik wel. <laughs> meneer Van Hoofd, u ziet het geld lonken. Directeur van Telegram Service. Dank voor de komst. Graag gedaan.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 And believe the most amazing things that can come from some terrible. <laughs> een hele meezingen van te maken. Fun, Amerikaanse band vanuit uit New York. Het komt van het gelijknamige album van dit jaar, Sam Nights. En ze hebben een grote hit gehad met We Are Young. Jij houdt er niet zo van. Jij vindt het een ik, beetje te, te bombastisch. Ik vind het te veel van het goede. Eerlijk. Ja, ik vind het wel ja. lekker. Uh, weet je wat ik erg vind? Op het moment dat, dat je je uit de naad hebt gewerkt, je hebt je getraind uh, om mee te gaan naar de Olympische Spelen en je moet dan thuis blijven. Ja, dat is bijvoorbeeld Claire Verhagen vanavond natuurlijk. De Nederlands hockeyvrouwen kunnen hun Olympische titel prolongeren. Maar ja, Claire Verhagen is er niet bij. De speelster van SCHC die was een van de laatste afvallers in de Olympische selectie van bondscoach Max Kaldas. En daarom is ze op de velden in Beeldhoven te vinden waar ze zich voorbereidt op het nieuwe seizoen. Ik had dan een goed voortoernooi gedraaid, dus ik dacht, ja, ik uh, begrijp waarom, als hij me mee zou nemen, begrijp ik dat, maar hij koos uh, voor de anderen. Iedereen, kijk, elke speler die heeft zijn goede punten en zijn mindere punten. En op het moment dat een coach zegt, ik vind uh, je mindere punten uh, dusdanig uh, niet goed, uh, daarom ga je niet mee. Ja, hij vond mijn passie of hij vond mijn fine tuning niet goed en uh, ja, hij vond de uh, anderen ook beter. Fysiek heb ik dit jaar heb ik het prima aangekund, maar mentaal, het is, het is zo zwaar. Ik, het was echt loodzwaar. Zoveel trainen, ik zag mijn vrienden niet, um, ik kon niet studeren. Ja, je, je, doet, je bent alleen maar aan het sporten, de hele week. Eén één vrije dag op zaterdag lig je de hele dag in je bed omdat je, omdat je niks kan. Een heel jaar lang, dat is veel hoor. En met lege handen, ja. Maar ja, trapsport is hard, hè. Het is natuurlijk allemaal relatief, maar ja, je gaat uh, gewoon verder met je leven. Ik heb mijn studie hier opgepakt. Ik uh, ben bijna afgestudeerd. En uh, weer leuke dingen doen. Ik ben uh, een weekje naar Frankrijk geweest. En uh, ik ga weer eens een keer een biertje drinken. En... Uh, ja, ik heb uh, vijf weken niet gehockeyd. Het uh, beviel me wel, maar ja, ik begon wel weer te kriebelen... naarmate we weer begonnen met de club. En ik heb het ontzettend naar mijn zin weer. Dus. Is dat een, een opluchting, dat je dan toch weer zin krijgt in hockey? Ja, ja, ja, ja zeker. Want zo'n jaar... Uh, ja, ik heb nog nooit zo'n jaar gehad als deze. En dan... Dan, dan ga je ook een keer denken: want je bent constant uh, intern op papendal. Je bent moe en, en honger en slapen. En al, je bent daar alleen maar mee bezig. En dan ga je ook wel eens denken: ja, is er nog wel meer in het leven? En ik was daar gewoon wel een beetje bang voor. Dat ik dacht: ja, vind ik, uh, ben ik nog wel hongerig. Maar um, ja, dat ben ik zeker nog wel. Dus. Ik ben heel blij dat ik uh, nog lang niet klaar mee ben. Het is 1-1 geworden bij Nederland tegen Nieuw-Zeeland. De halve finale van het uh, vrouwentoernooi hier bij de Olympische Spelen van Londen. Een strafcorner voor Nederland. Eindelijk, eindelijk, eindelijk. Drie minuten voor rust. Ik had eigenlijk niet zo de behoefte om te gaan kijken. Dus dat heb ik ook niet gedaan. Um, ik heb wel af en toe... Uh, we gingen één keer vroeger trainen om de wedstrijd van de dames te kijken. En toen stond ik daar en dacht ik nee, uh, ik, uh, ik wil het eigenlijk niet. Toen ben ik gewoon naar huis gegaan. Dus uh, ik heb geen poolwedstrijden gekeken, um, maar de halve finale werd ik dus op de hoogte gehouden door iemand anders. En toen, nou, toen ik hoorde dat ze achter stonden, ik kreeg zweet aanvallen en in paniek. En toen dacht ik, oh nee, oh nee, dadelijk halen ze het niet. En uh, Toen ben ik naar huis gegaan toen heb ik maar de wedstrijd afgekeken. <laughs> dus ik denk dat ik de finale wel ga kijken, want uh, ja... Ik, uh, ik kan toch nog aan niks anders denken. Gaan we weer een variant spelen of wordt het een rechtstreekse van Pauwme? Komt die bal, daar komt Pauwme, daar gaat hij rechtstreekse. Ja! Die, die gaat erin. En wat een belangrijk moment is dit zeg. Wat verwacht je van de finale? Ja, heel spannend. Ik heb, um, ik heb uh, de dameswedstrijd van uh, GB tegen Argentinië wel gekeken. Uh, en dat was uh, best wel spannend. Dus ik denk dat het een beetje zo'n uh, onvoorspelbare Argentinië-Nederland finale wordt. Dat het uh, alle kanten op kan gaan. Argentijnen zijn natuurlijk supergoed. Heel technisch en aanvallend ook gewoon goed. Dus uh, ja, ik denk heel spannend. Ja, dat hoort erbij. Het zeven de eerste paar keer, daarna gaat beter. En wissel. En stop maar. Je komt op een leeftijd dat je niet meer vier jaar vooruit kan voorspellen... Dus als het aan mij ligt, ga ik echt nog wel door. Maar um, ja, ik kan dat niet beloven. Als ik over twee jaar denk, ja, ik ben er eigenlijk helemaal klaar mee, dan, uh, ja, dan kan dat ook. Maar zoals ik het nu zie, dan uh, denk ik dat ik nog wel echt doorga. Vier jaar? Ja, geen idee. Misschien, uh, misschien wel. <laughs> dan kan je iets rechtzetten namelijk. Nou, zo zie ik het niet. Het is niet dat ik een, een Olympische Spelen gehaald moet hebben... zodat ik het op kan schrijven in mijn boekje van, of afstrepen. Dat heb ik een keer gedaan, zo zie ik het niet. Ik, uh, ik wil gewoon plezier hebben in mijn sport en het hoogste behalen wat ik kan... en met het team en het beste uit mezelf halen. En of daar een Olympische Spelen bij zit of niet, dat, uh, dat maakt me niet uit. Zolang ik maar uh, gelukkig ben en, en gewoon plezier heb. Dat is een mooi motto voor het leven. Claire Verhagen, de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der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 De KNVB verzet zich tegen de gevolgen van de crisisheffing. De voetbalbond overweegt juridische stappen tegen de staat. De crisisheffing is een extra belasting van 16 voor salarissen boven de 150.000 euro. En volgens de KNVB worden de clubs in betaald voetbal onevenredig zwaar getroffen door die heffing. De tuchtcommissie van de Italiaanse voetbalbond heeft trainer van Juventus Antonio Conte geschorst voor zijn rol in het opkoopschandaal. Hij mag tien maanden zijn werk niet doen. Conte zou twee seizoenen geleden hebben geweten dat twee wedstrijden van de Toscaanse club AC Siena werden gemanipuleerd. En zangeres Madonna krijgt mogelijk een geldboete omdat ze tijdens een concert opriep tot tolerantie ten aanzien van homoseksuelen. Dat deed ze in Sint-Petersburg. Functionaris van die Russische stad zei dat er bewijs is dat Madonna het verbod op propaganda voor homoseksualiteit heeft overtreden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Verkeersinformatie, er staat bij elkaar 44 kilometer. Ik noem de langere files, dan begin ik met de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden nog 10 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding eerder vanochtend. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij Knopende De Hoogt 4 kilometer. A20 Gouden richting Hoek van Holland bij knooppunt Kleinpolderplein 4. Op de A28 Zwolle richting Utrecht bij Amersfoort 5 kilometer. En door werkzaamheden op de A50 Arnhem richting Os tussen Renken en Knopende De Ewijk 11. Kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. BMX-toernooi. Sander Bisseling had er graag bij willen zijn... maar dat ging niet door blessures. Hij is zo meteen te gast. We beginnen nu met Italië. En dan gaat het over Juventus. Deze Italiaanse voetbalclub moet snel op zoek... naar een andere trainer voor dit seizoen. De terugcommissie van de Italiaanse voetbalbond... heeft de huidige trainer Antonio Conte... een schorsing van tien maanden opgelegd. Dat was net ook al in het nieuws. En correspondent Angelo van Schaik zit in Rome. Angelo, waar is hij voor veroordeeld? Hij is in het zogenaamde... de Calcius schandaal, Het schoksvandaal wat... Uh... Ja, het voetbalpijs de afgelopen periode. Hij is veroordeeld voor het feit dat hij wist dat zijn spelers afspraken maakten met spelers van de andere partijen. Dat daar dan mensen op, op die, op die wedstrijden gokten. En dat hij dat niet meldde bij de Bond. En daar heeft hij dus na tien maanden uh, schorsing voor gekregen. Hij was vijftien maanden geëist. Hij had ook geprobeerd om, om een deal te sluiten met justitie, maar die trapte er niet in. Dus hij werd uiteindelijk tien maanden en de Juventus is een dit seizoen. Maar hij is niet de enige die ervan wist. Is de rest ook veroordeeld? Niet allemaal. Um, de club Siena, waar hij, toen, waar hij toen trainer was, is veroordeeld. Heeft, uh, ook een duwkundesluiting van Justitie trouwens. heeft uh, zes punten in mindering gekregen voor het volgende seizoen en een boete van 100.000 euro. Zijn voormalig assistent ook uh, bij Siena. Nu is assistent bij, uh, bij Juventus, uh, Angelo Alessio, is ook veroordeeld tot acht maanden. En eh, Angel Die Waior is veroordeeld, maar er zijn heel veel spelers en heel veel clubs die voor een duel hebben gesloten. En er eigenlijk toch wel een beetje makkelijk van afkomen als ik eerlijk ben. Nou, zit Juventus zonder trainer? Hoe moet dat? Ja, eh, ze moeten op zoek naar een ander. Eh, morgenavond wordt in Peking bene de, eh, de Supercup gespeeld. Tussen Juventus en Napoli. En, en daar heeft Juventus al een nieuwe trainer voor aangesteld. Waans voor op dit moment. En, en voor de rest, ja, ze hebben aangekondigd in, in, in, in beroep te gaan op 20 augustus en begint begin de beroepsprocedure en daarvoor hebben ze een, een batterij met advocaten in stelling gebracht, behoorlijk een grote namen. mevrouw bon, uh, Bongiorno, die is ook, uh, Buongiorno, ja, ze heet ze toevallig, die is ook advocaat van Berlusconi, dus uh, een, een, iemand, ja, groot geschut heeft Juventus in stelling gebracht om ervoor te zorgen dat komt er misschien toch nog, dit seizoen op de bank plaats gaan nemen. De kans achter de overigens erg klein. En anders moet je ze maar doorgeven dat Alberto van Marwich nogal in de race is. Mogelijk. Je weet maar nooit. Oh, Angelo <laughs> van Schaik in Rome. Uh, all I want to do is have some fun. Kijk ze praten al, Cheryl. Hmm. Nope. Dit is LA. All I want to do is have a little fun before I Heerlijk nummer. Alles wat ik wil is wat lol in mijn leven. En ik ben niet de enige, zegt ze. En uh, ze kwam op het idee omdat ze iemand ontmoette die zei... ja, ik wil nog wat lol in mijn leven voordat ik sterf. Gezellig. Goed idee. De Radio 1 met ah Zomerbus. Met Mark Robin Visser. En die is op zoek naar de eerste tekenen van de verkiezingscampagnes... Ja. En je loopt heel radiofonisch over een grimpad. Nou, nee, bij je mal. Ik heb hier een hele grote zak met ballonnen. Oh. Dit zijn uh, witte, gebroken witte en blauwe en groene. En ik, ga zo, ik neem een blauwe mee, dat vind ik wel leuk. En wat is dit? Is dit, is dit een strandbal? Het is de strandbal voor de campagne. Ja. Pieter Heerma, hoor wij campagneleider en luisteraars... Oh, pardon, hij schudt, nee. Hans Janssens. Neem me niet kwalijk, ja. ik kijk verkeerd. <laughs> Geen probleem. Hans Janssens, neem ja. me niet kwalijk. Wij bevinden ons, luisteraars, op een zolder in Den Haag, of een tussenverdieping. En het heet hier Bureau Buma. Dat klopt. Heeft u dat bedacht? Nee. De, de, de, ik weet niet wie het bedacht heeft, het kwam op. Uh, we gaan met Team Buma het land in. Ja. Dan dachten we, dan moeten we de thuisbasis Bureau Buma noemen. Operatie Buma is natuurlijk de campagne voor het CDA, die officieel nog niet begonnen is. Uh, officieel gaan we woensdag van start. Maar de afgelopen weken uh, uh, is overal in het land. Uh, er wordt er verschrikkelijk hard gewerkt. Ja. Zijn ook al de eerste mensen op pad, posters plakken, um, uh, debatten in het land, um, allerlei manieren om ons nieuwe verhaal aan de CDA kiezer duidelijk te maken. Ik had het al over de ballonnen die hier liggen. Daarnaast zijn er ook pennen en meer traditionele. Er is ook een hele outfit, een shirt en een, uh, een jasje. Wat is het? Hoe heet, heet zo'n ding? Dat heet een hoodie. Een hoodie, Nelleke Weltevreden. Ja. Die naam is wel goed. Die naam is wel goed. Een hoodie en een shirt, voor wie zijn die bestemd? Die zijn uh, voor iedereen die namens het zo... CDA de straat op gaat. Ja, en daarnaast hebben jullie veel gadgets, uh, poetsdoekjes voor smartphones en uh, wat nog meer, uh, houdertjes voor tablets. Ook, dus voor de moderne techniek hebben jullie hebben dingetjes? Ja, zeker. Dat is uh, wat mensen nu veel gebruiken. Ja. Uh, waar, uh, waar je ook je vrijwilligers mee motiveert om uh, de straat ja. mee op te gaan. En uh, het is een leuke manier om, uh, om het gesprek te beginnen uh, en uiteindelijk het over politiek te gaan hebben. Maar de grootste troef van het CDA is natuurlijk. BUMA Himself? Zeker, de naamgever van dit bureau, BUMA. Zeker. Het is wel bijzonder. Het is heel erg bijzonder. ja. ja. ja. Je hebt hier verschillende afdelingen. Hè? Ik zag hier een bordje hangen. Uh, kandidatenbegeleiding. Heeft u dat nog nodig? Nou, er zijn gelukkig meer kandidaten. We hebben zo'n 55 uh, mensen op de lijst. En die kunnen hier dan terecht voor wat ondersteuning? Zeker. Iedereen gedacht... kan helpen. Ik ben uitgenodigd voor de Sportzomerbus. Wat moet ik zeggen? Voor iedere vraag die je hebt. Over werk, gezin en samenleving kan je hier terecht. Juist. Want dit is echt het centrum, het controlecentrum van de campagne. Hoeveel mensen zijn hier uh, werkzaam? Uh, dat varieert per dag. Het is vandaag een rustige dag. Ik denk dat er nu een man of twintig binnen zit. Maar we hebben, hier dagen, we hebben hier onder nog een verdieping. Uh, dat hier zo veertig uh, man uh, rondloopt. Ja. En er zijn natuurlijk heel veel mensen in het land aan het werk. Ja. Jullie zijn echt op stoom aan het komen. En terwijl in Amsterdam eh, Diederik Samson van de Partij van de Arbeid... spotjes zit in te spreken, bent u, meneer Buma, wat bent u eigenlijk aan het doen? Nou, ik geef heel veel interviews nu. Ja. Uh, oh, maar... aha. Op dit moment geef ik een interview bijvoorbeeld aan Radio 1. Oh, oké, okay, ja. Maar dat doe ik veel meer interviews. En wat bijvoorbeeld nu ook gebeurt is dat uh, bladen langskomen... die de komende maand worden uitgebracht. Ja. Dus uh, dat doe ik. Gisteren ben ik uh, ook weer voor de opname van een televisieprogramma... in Meidrecht geweest. En zo ga ik met die boodschap van ons voor werk, gezin en samenleving... het hele land door. Ja. Jullie hebben voor de woensdag gekozen om de campagne officieel uh, te laten starten. Dan wordt er ook een... Boek, boekje gepresenteerd? Ja, dat klopt. Waarom hebben jullie voor de woensdag gekozen... en niet bijvoorbeeld voor morgen, zoals de PvdA en D66? Uh, d d daar zit verder geen uh, okay. hoogdravende theorie achter. Um, um, ons beeld was dat mensen in eerste instantie deze dagen op vakantie waren. Heel veel met sport bezig waren. Uh, Tour de France, EK, Olympische Spelen. Dat loopt af. Um, uh, ondertussen is hier heel hard doorgewerkt... om vanaf woensdag um, uh, het boek van Sibrand te presenteren. Ja. En daarna gaan we uh, vol op het land. In, uh, om die nieuwe boodschap uit te dragen. Ja, ja. Uh, de VVD laat nog even op zich wachten. Denkt u dat daar een strategie achter zit, meneer Buma? Nou, wellicht dat je daar uh, nog eens bij het partijbureau kan kijken. Als de deur daar open is... Hebben die we geprobeerd? Er... Waar is, waar we zijn er... nog niet zo ver. Nee, nou ja, wij zijn hier al een hele tijd bezig. Er is de zomer ook doorgewerkt. Omdat Nederland mag weten waar wij als CDA voor staan... En wij daar ook heel graag en heel gemotiveerd voor het land in gaan. En als je het land weer in wil gaan en uh, dat goed wil doen... moet je ook de afspraken op orde hebben. Nou, dat is wat nu gebeurt natuurlijk in deze ja. weken. Ja. Ja. Zeg, uh, CDA lijst 4, dat is natuurlijk even wennen. Die posters hadden jullie niet standaard in de kast liggen. Ja, maar we maken voor elke verkiezingen een nieuwe poster. Ja. En we hebben nu een hele nieuwe huisstijl. Dus, uh... Ja, vertel eens, wat is er nieuw aan? Nou, we hebben, uh, we hebben een... Ik zie nog steeds een ronde cirkel met de schuine letters CDA erin. Dat, ja, maar die is nieuw. Is dat nieuw? Ja, die is oh, nieuw. Het ziet er heel vanzelfsprekend uit eigenlijk. Nou, het, het hoofd op de posters is ook nieuw. Het hoofd, ja. Dat is, dat is de huisstijl die we veranderd hebben. Ja. Wat vindt u van dat hoofd? Dat zie je echt overal nu hier. Ik heb wel eens de neiging te denken dat er overal spiegels hangen. Ja. Maar dan denk ik, oh nee, het zijn posters. Je moet je er wel een beetje senang bij voelen met zoiets, hè? Want anders moet je er niet aan beginnen. Nee, klopt, en het moet gaan om de zaak. Ik bedoel, ja. het, het is niet zo dat ik denk, daar hangt Sibrand Buma... maar daar is een afdeling die weer heel hard aan het werk is voor het CDA. Ik wens u veel succes. Had u al een poetsdoekje zelf meegenomen? Nou, ik denk dat ik er wel een mee ga nemen, zeker. Ja, dat is toch wel handig, want u bent gewoon de komende weken heel veel onderweg. Zeker. En met Weinig hier op bureau Buma. Ja, ik ben hier kom ik zo nu en dan even langs. Hier, hier werk ik natuurlijk niet de hele dag, want ik moet het land in. Ja. Met mijn uh, poetsdoekje voor de iPad. <laughs> en met mijn houdertje voor de iPad. Zeker. Laten we maar even onthullen wat jullie slogan was. We gaan hem woensdag officieel pas horen, maar jullie slogan voor, dit jaar is, voor deze verkiezing is... Samen kunnen we meer. Samen kunnen we meer. Meneer Buma, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Ik ga door naar, uh, naar het plein, want daar is uh, vanmiddag een actie waar GroenLinks onderdeel van uitmaakt. Tot straks. Nee. Nou, ja. We hebben hier geen uh, poetsdoekjes, we hebben hier stoffer en blik. Mm. Het gaat goed hoor. Jij, jij begint elke ochtend om een uur of half acht te beginnen, de studio schoon te vegen. Laat <laughs> ja. de puinhoop die meederen en van de zand hebben het achtergelaten. Het lijkt me heel ongeloofwaardig dat, dat ik dat zou doen. <laughs> ja, jojo. -jo. Niemand weet het. Mark Robin Visser, dankjewel. We horen je morgen weer. De gast is Sander Bisseling. De drie Nederlanders vinden we namelijk terug in de halve finales van het BMX. Raymond van der Biezen, Twan van Gent bij de Mannen en Laura Smulders bij de Vrouwen. En BMX is een betrekkelijk nieuwe sport dat we spelen, vier jaar geleden in Peking... Zijn ze ermee begonnen? En Sander weet er alles van, want hij is BMX'er in hart en nieren, Had graag in Londen willen zijn. Gaan we het zo over hebben? Eerst over uh, de, zeg maar de, de medaillekandidaten: Raymond van der Biezen, Twan van Gent. Gaan ze het En Laurens Mulders ook nog. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Ja, we hebben inderdaad uh, twee heren in de halve finale en één dame in de halve finale. En uh, ja, vandaag wordt eigenlijk een hele belangrijke dag voor het uh, Nederlandse BMX. En uh, ja, we hebben gezien dat Raymond en uh, even terugkomen op Raymond en op uh, Twan. Die hebben uh, al super gepresteerd hier in Londen. Een hele goede kwalificatie gereden. Ze waren gisteren heel erg sterk. En uh, eerlijk gezegd uh, verwacht ik vandaag toch wel heel veel van die twee. Ja? Jij verwacht medailles? Ja, Het is in onze sport heel erg moeilijk uh, te zeggen natuurlijk. Een hardloper weet aan wat tijd hij kan uh, voldoen. En in de BMX zijn er iets ja. meer factoren dan alleen hard kunnen fietsen. En, uh, maar ik verwacht eigenlijk toch wel stieke medailles. Is ja. het gokken? Bij BMX is het een beetje... Um, je moet heel snel keuzes maken. Het is niet ja. echt gokken, maar het is heel snel keuzes maken. Ja. En, en, hoe de bedoel de... je snel keuzes maken? Nou, je komt in situaties terecht waar je uh, minder dan een tiende van de seconde de tijd hebt om uh, daarop te anticiperen. En, uh, Geef eens een voorbeeld. Nou, je gaat bijvoorbeeld eerst de eerste bocht in. En we hebben gisteren de wedstrijd gezien waar iedereen heel erg dicht op elkaar zit. En, uh, in een tien van de seconde moet jij beslissen of je links of rechts van, uh, van het uh, achterwiel van jouw voorganger zit bijvoorbeeld. En uh, ja, dat zijn allemaal reflexen die eigenlijk automatisme zijn. En dus daar zijn niet... heel erg snel keuzes maken. En doe je dat niet dan, dan uh, flikker je op de grond, om dat maar zo onherbiedig te zeggen. En uh, daar wordt nogal wat uh, gevallen bij met, met BMX. En. Ja, er wordt heel erg veel gevallen. En zeker uh, als de strijd uh, heel erg spannend is zoals hier op te spelen, dan is iedereen scherp. En dan wil iedereen het uitstellen. Botten, benen, armen, hoofd, alles wordt gebroken. Laura Smulders bij de vrouwen. Hoe is, uh, hoe is haar uh, vorm op dit moment? Nou, Laura is een van de jongste rensters van het veld. En uh, Laura is sinds de Wereldbeker die wij we op Papendal gehad hebben uh, in mei heel erg gegroeid. Daar is ze de nominatie gehaald. Uh, of de kwalificatie voor de Spelen. En uh, sindsdien is er echt hele grote stappen gemaakt. En uh, dat was ook te zien de laatste weken tijdens de trainingen. En uh, ja. Ik denk dat we voor Laura uh, niet mogen roepen dat we vanavond medailles kunnen gaan verwachten. Want ze is nog zo, zo jong en ze moet nog heel veel leren. En, uh, Hoe oud is ze? Uh, Laura is 18. en uh, Ten opzichte van een, een Sarah Walker die uh, uh, halfwege de 20 is, uh, komt ze toch nog wel wat kracht tekort. Maar uh, ik denk als ze een finale mag halen, dat ze heel, heel erg ja. tevreden mag zijn. Nou had jij, Sander, daar eigenlijk ook bij moeten zijn. Ja. Maar ja, wat gebeurde er? Um, ja, ik heb uh, uh, eigenlijk... Uh, tot een, jaar, ander, nou, tot een half jaar geleden gestreden om hier te komen. En uh, ik heb een jaar geleden mijn uh, hak gebroken op vijf plaatsen. En uh, die, was, die is nog steeds niet hersteld. En die was niet voldoende hersteld om te kunnen presteren op niveau. Uh, om te kwalificeren om naar Londen te gaan. En, uh, dus ja, op een gegeven moment uh, dan zie je in dat het niet meer gaat. En uh, ik had zoveel pijn elke dag dat ik besloten heb om afscheid te nemen van fulltime BMX. Hè, en uh, dus de, de droom om naar uh, Londen te gaan uh, voorbij zag gaan. Je bent echt helemaal gestopt. Ja, ik ben gestopt met fulltime uh, BMX. Ik doe nog wel gewoon lekker voor de plezier uh, fietsen. En uh, het eerste al jaar zal ik zeker geen wedstrijden gaan rijden. Maar uh, plezier uh, lekker een keer op de fiets staan, uh, nog zeker. Omdat je dus verwacht dat die hak niet meer goed komt? Nou, ze zeggen dat het goed gaat komen. Maar het, ik heb, het is nu een jaar geleden en ik sta nog elke morgen op mijn pijn. En uh, ik heb al een jaar lang gewoon echt veel last van. En uh, ja... Presteren op topniveau, dat gaat niet meer. En uh, als topsporter zijn wil je alleen maar presteren op topniveau. En ja, je dan, kan uh, niet echt je hak ontzien hè, bij BMX. Nee, dat gaat niet. Nee, geen je, enkele wij, meer. Wij, wij krijgen zoveel impact op ons lichaam ja. dat uh, een hak ontzien, dat gaat eigenlijk en niet. Kan je wel gewoon normaal lopen nu? Uh, nog niet helemaal top. Ga nee, ik zeggen nog, een beetje strompelen. Ja, dat is nog steeds niet helemaal uh, wat zij moet. Nee. En je staat vierde op de wereldranglijst bij BMX. Nou, dat is nu afgelopen uit. Je had kans op een medaille gehad hier. Ja, natuurlijk. Uh, iedereen die hier meedoet heeft kans op een medaille En uh, je zit volop in die voorbereidingen naar Londen toe. Je hebt er alles aan gedaan. Je hebt er vier jaar voor gewerkt. En uh, natuurlijk is het een hartstikke pijn uh, dat je dan niet mag gaan. En, uh, maar de andere kant zei ik ook altijd door bij topsport. En topsport kent uh, zijn up-and-downs. Hoe, hoe ging het bij jou, die breuk? Um, wat wat ja, Papendal. Er? We hebben op Papendal een uh, Olympische kopie liggen van de baan die hier in Londen ligt. En... Uh, uh, ik kwam daar het derde stuk op gereden en mijn ketting kwam eraf. En uh, wat de reden daarvan is, is eigenlijk nog steeds heel erg onduidelijk. Want de fietsen zijn altijd op en top in orde. Dus wat nou de reden daarvan is, is nog steeds niet duidelijk. Sabotage? Maar, nou, nee, dat niet. Nee. Nee? Daar, daar, daar hoeven we niet aan te denken. Maar in ieder geval, mijn ketting komt eraf. En ik uh, schiet me mijn uh, voeten van de pedalen af. En ik word omhoog geworpen door een bult die er meteen aankwam. En je moet ongeveer voorstellen, dat is de makkelijkste vergelijking... dat ik mijn 50 kilometer per uur mijn gestrekte benen tegen de muur aan ben gereden. Uh, uh. En uh, mijn linkse voeten, uh, ja, die hielden niet. En rechts uh, was zwaar gekneusd. Dus uh, ja, toen was het... Dan gaan er heel veel dingen door je hoofd. En met name Londen schiet dan als eerste in de wist, eerste je seconde wist door het door gelijk, hoofd. neem ik ja, aan. Ja, ik wist meteen dat het gebroken was. De, ja, dat voel je meteen. Heb jij weleens gehoord van Kana? Van? Kana? Nee. Ik ook niet, hoor. <laughs> die blijkt te kunnen zingen. Ik heb een klein in mijn plantatie. Waarom dat J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté coco. Coco ça pousse pas. Moi j'ai planté banane. Banane ça pousse pas. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté des légumes, légumes tu le vas pousser. Moi j'ai planté agrumes, agrumes tu le vas pousser. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas?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 Mañoc toujours pas pousser, toujours pas pousser. Alors moi j'ai planté, ta perque. Ça vient toujours pas pousser, toujours pas pousser. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas Moi j'ai planté des nanas. La nana ça pousse pas. We zijn ze populair, dus je had het niet kunnen weten, en ik ook niet, in 2002 al, dit nummer is van een Franse groep, een Franse reggae groep, en het heet Plantation, dat was ook een hit voor ze toen, bij ons nog altijd Sander Bisseling, Sander, dat, dat BMX, ik zei het al eerder, dat bestaat uit beenbreuken, armbreuken, hielbreuken, noem maar op. Het lijkt me een gevaarlijke sport. Hoeveel blessures heb jij gehad? Nou, als je het zo opzomt, dan klinkt het misschien inderdaad wel erger dan dat het eigenlijk is. Maar uh, nou ja, uh, als top of als BMXer uh, kom je niet je carrière door zonder een botbreuk of uh, schaafwonden of een keer een hersenschudding. Iedereen heeft dat wel eens een keer meegemaakt. En, uh... Wat heb jij meegemaakt? Ik heb een keer uh, het ergste, schaavonden, dat, dat is gewoon uh, jaarlijks. Daar kom je niet onderuit. Als je een jaar zonder schafonden hebt, dan heb je iets heel goed gedaan of niet de fiets. Een van de <lacht> waarschijnlijk, twee. <lacht> waarschijnlijk niet. Ja. En uh, ik heb één keer een, een leverbloeding gehad en die was heel erg uh, kritiek en. Uh, dat, een uh, leverbloeding. Een leverbloeding. Ja, ik had. Uh, dat was een technisch mankement aan de Startek. En uh, uh, ik uh, raakte uh, mijn lever raakte beschadigd, waardoor ik kritiek op het intensive care kwam te liggen. En, uh, en dat was, uh, daar heb ik een half jaar mee gesukkeld, uh, ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Maar dan kap je toch met zo'n sport? Uh, Waarin je, je bloed zit, uh, dat gaat er niet uit. En uh, ik heb al vanaf het moment dat je in zo'n ziekenhuis komt en dat je weer op besef bent: van uh, het komt weer goed, heb ik altijd geroepen: ik ga weer fietsen. En uh, dat, die afspraak maak je met jezelf en dat doe je dan ook. En dat is topsport, een topsport geeft niet op. Het zijn bij jou geen stomme stuurfouten, maar er is altijd wat aan je fiets. Ketting eraf? Nee, nee, nee. Nou, altijd wat we fietsen. Toevallig hebben met mijn, mijn heelbreuk, die ik uh, een jaar geleden op heb gelopen, kwam mijn ketting inderdaad eraf. nog uh, steeds voor een onduidelijke reden. En uh, ja, dat was echt domme pech, laat maar zeggen. En, uh, heb jij een, een eigen mechanicier? Ja, we, ik heb een eigen mechanieker inderdaad. En, uh, maar aan die mechanieker mogen we niet twijfelen. Die doet heel goed zijn werk. Ze en en nee, fietsen altijd heel goed in orde. Dus, uh, dat, dat beweer ik ook niet, maar ik wil even weten hoe het werkt. Dus, nou ja, ja We hebben inderdaad, uh, als wij naar een... Uh, pak maar even een voorbeeld, een wereldbeker. Uh, dan hebben we echt een uitgebreid team om ons heen. Uh, we hebben onze coach, Bas Bever. Die is er eigenlijk altijd bij. Dan hebben we een fysio uh, die is aanwezig. Een, uh, een arts hebben we, mm -hmm. is, is altijd met ons mee. Dan hebben we een mechanieker. Dus we hebben echt een, een groep mensen om ons heen. Die gewoon goed voor ons zorgen. En dat wij één ding maar hoeven doen. En ja. Dat is fietsen van start tot finish. Het is, het is een, bedoel, wij kennen het allemaal nog niet zo erg, maar het is een, gewoon een super serieuze sport. Ncnsf NSF heeft niet voor niks die baan aangelegd hè, bij uh, Papendaal. Exacte kopie van hier. Um, dus bijna, het is een bijna een exacte kopie, een exacte kopie als we, wat hier in Londen ligt, inderdaad. Hij is niet helemaal hetzelfde, omdat het heel erg moeilijk om na te maken. Ja. Maar eigenlijk uh, zo goed als hetzelfde. En daar hebben de jongens gewoon heel veel voordeel van gehad. Je, je kon het goed zien uh, met de laatste twee dagen met de wedstrijd. En uh, Nederland heeft zeker daar. Uh, een voorsprong gepakt op de rest van de wereld. En waarom doet de rest van de wereld dat dan niet ook? Ik denk dat het heel, heel veel te maken heeft met financiën. En, uh, ik, we mogen heel erg trots zijn op een uh, Olympisch orgaan als NRC en NSF... Uh, die zoveel geld in, uh, investeert om Nederland als, uh, naar de top te krijgen. En zonder die banen hadden wij zeker uh, uh, niet met zoveel vertrouwen... hier naartoe gegaan als dat we nu hebben het doen. Het belangrijkste bij BMX is die, die start, hè? Dat je snelheid maakt. Ja, we staan op een uh, heuvel van 8 uh, meter hoog. En uh, een gemiddeld huis in Nederland uh, is ongeveer acht meter hoog. Of nog wel lager zelfs. En uh, uh, ja, we denderen daar naar beneden. En die start is ongeveer 80 tot 85 procent van de wedstrijd. Dus als jij aan de plank jouw elleboog voor jouw concurrent kunt krijgen... dan uh, ben jij degene die bepaalt. En dat is wat je uiteindelijk wilt. Ah. We hadden het net over, over de gevaren. Nou ja, dit dus ook de start lijkt mij. Ik heb een Engelse vriend van mij. Die was vroeger uh, vrij uh, hoog. Mm -hmm. En toen, ja, ik snap het wel, zeiden ze ouders na nou, de zoveelste botbreuk: bekijk het maar, kap er maar mee. Ja. Jij zit met die geperforeerde lever, hoe reageerden jouw oude ouders? Nou ja, op het moment dat dat gebeurde, hadden die natuurlijk niet helemaal het besef wat er allemaal gaande was. Jouw kind overkomt zoiets niet. En, uh, dat is wat ouders denken. Alleen uh, ja, die hebben mij altijd gesteund van begin tot het eind. Uh, vanaf de eerste dag dat ik op die fiets ben gestapt tot, tot de dag dat ik uh, gestopt ben. En uh, die, die hebben gewoon gezegd: als jij uh, naar Beijing of als jij naar Londen wil, dan zullen wij er alles aan doen om jou te ondersteunen. En uh, ja, dat is natuurlijk al helemaal geweldig. Sander, ik wens je nog veel plezier. En uh, hopelijk gaat Nederland met het BMX gouden medailles winnen. Het is jammer voor jou dat jij ze zelf niet in de wacht kunt slepen. Maar het is nou helemaal zo. Je hielblessure is nog uh, te ernstig om uh, dat voor elkaar te krijgen. We wensen je veel succes bij het herstel ervan. Dankjewel. Dank voor je komst.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 Lieve Heersbeestje moet. Toneren moet. Giro 1107 moet. Moed.nl moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving. Moed.nl On je De zwemmers zijn weg op de 10 kilometer. Oh, wacht. Nederland staat nog op de kant. Hij twijfelt. Ja, natuurlijk. Die zwemt er liever naar Uranix voor een energiezadige koelkast. Tot op het woensdag van 299 voor 239 euro. Dat is 60 euro winnen. Op naar Uranix. Of kijk en bestel op Uranix.nl. Dit is Radio 1.